Mijn waarde eigenlijk kan ik vanaf nu zeggen, mijn waarde land gekloten. want ge zijt gekloot. Want wie stond er vandaag weer voor mijn deur? Yves Le Terme. En hij zei, koning, bolleke, zo noemt hij mij soms. Ik zit met een probleem. Ik raak er nog altijd niet uit, ik zal moeten stoppen. Want na de nva verleden week, heeft nu ook de CDH gezegd, nee Yves, nee, wij willen niet verder met u, wij willen niet verder met de staatservorming. Ja, beste koning, lost gij het eens op. Voilà, daar zit het, ik mag het weer al oplossen. Kijk, ik heb teruggegrepen naar mijn oude wapen. Ik heb Gie Verhofstadt, de Blauwen, erbij gehaald om eens te gaan klappen met al die mannen die het niet kunnen. Yves, hij kan het niet, De Wever kan het niet, Milquet kan het niet, Reinders kan het niet, Bartzomers kan het niet, wie kan het nog wel? Misschien de Gie, daar had ik zo geen problemen mee. Gie, doe het, Gie, doe het voor het land, doe het voor mij, doe het nu.